Uur. Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel studenten zitten niet lekker in hun vel. Meer dan de helft heeft last van psychische klachten en bijna 80% voelt zich eenzaam, blijkt uit een groot onderzoek van onder meer het RIVM en de GGD. Kanisha studeerde Gezondheidswetenschappen en is niet verbaasd over de cijfers. Mijn studentenperiode is niet altijd even makkelijk geweest. Daarin, Vond ik het toch best lastig en vooral best veel nieuwe dingen. Je gaat jezelf wonen, nieuwe school. Dus ja, ik kan me er zeker wel in vinden dat, uh, dat het heel veel stress uh, oplevert. Volgens de onderzoekers heeft corona invloed op de cijfers, maar is het niet de enige oorzaak. Demissionair minister van Engelshoven maakt zich zorgen en wil zo snel mogelijk met plannen komen om de mentale gezondheid van jonge mensen te verbeteren. In Oostenrijk komt er waarschijnlijk een lockdown, maar alleen voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Zij zouden dan alleen nog mogen werken, boodschappen mogen doen of een blokje om. In Oostenrijk is al een 2G-beleid, dat wil zeggen dat je alleen een QR-code krijgt als je gevaccineerd of genezen bent. Twee drillrappers uit Amsterdam krijgen een taakstraf van 100 uur omdat zij in hun video's opriepen tot geweld. Ook zijn er wapens te zien in de videoclips, alsof dat normaal is, zegt de rechter. De rechtbank noemt het allemaal onacceptabel en zorgwekkend. Op YouTube kun je binnenkort niet meer zien hoeveel dislikes een video heeft. Je kunt nog wel op het duimpje omlaag klikken als je het niks vindt, maar je ziet geen teller meer oplopen. YouTube hoopt dat makers zich zo veiliger zullen voelen. Alex Klein is één van hen. Hij snapt wel dat YouTube dit doet. Ik vind het eigenlijk best goed dat ze het doen. Er zijn heel veel kleine creators namelijk, die net willen beginnen met YouTube. En al stroom je net in op YouTube, krijg je ineens superveel dislikes... ...dan kan het best wel vaak demotiverend zijn om überhaupt eraan te beginnen. Het weer nog. Het kan mistig worden vannacht. Het koelt af naar een graad of 6. In Limburg kan het licht vriezen. Morgen meer zon tussendoor. Het wordt dan 11 tot 13 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De A9 richting Alkmaar. Tussen Akersloot en Knop het Kooi meer nog 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de Ringweg van Amsterdam. Aan de zuidkant van de stad. Richting Den Haag in Rotterdam. Tussen Watergaasmeer en de Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging dus. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Van die dagen dat er weer een update uh, op die computer staat te draaien. Denk je dat het eerste nummer 1 te starten? Nou hoor, dikke middelvinger weer. Het is uh, gewoon uh, denk ik uh, dat er iets uh, aan de hand is. Mocht je het uh, niet helemaal begrijpen dat als er iets aan uh, geslingerd moet worden tussen 6 en 7... dan heeft dat dus te maken met het uh, programma wat ik gebruik. En omdat er dus een update uh, draait aan de andere kant van de computer. Ja, dan uh, is dat duidelijk. Zand wordt eruit door. Live welkom op deze 11 november... De lampionnen worden uh, min of meer weer verlicht. De kinderen lopen buiten. Dus mocht je in staat zijn om niet zo als een boer de deur dicht te gooien... maar toch even die kinderen uit te laten zingen... en een beetje ook nog wat over te hebben. Zodat ze dus nog wat, uh, wat lekkers hebben voor onderweg... dan weet je dus dat dat de dag is. Het is ook de 11e van de 11e. Het is dus het begin van het carnavalseizoen. Sint Maarten en carnaval. Valt allemaal op één dag. De uh, Commodores met Lady and You Bring Me Up. We gaan gewoon uh, vrolijk verder... Kijken of het allemaal een beetje blijft werken. Ik heb er best wel een beetje vertrouwen in. Maar dat zal de tijd uitwijzen. Hier is Alison Moyet... en Love Resurrection. What can I do to make We thought There's a fist on the door I can hear it knocking Gotta check it out Uit Den Haag, staan al niet meer. Heeft alles te maken met George Koymans. Want eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat hij ALS leed. En dat was meteen ook het einde van de groep. Daarvoor hoorde je Alison Moyet en Love Resurrection. Morgen gaat er een EP verschijnen van Loep. En de voorloper van Loep was een Nederlandse damesband. Ze zijn geweest bij De Wereld Draait Door bij Matthijs van Nieuwkerk. En een van de nummers die deze band Dakota genaamd heeft uitgebracht is Bare Hands. ooit in de studio gehad uh, voor een gesprek... Uh, ...dat had alles met... ...Here's the one, the one I love... ...zo uh, heette volgens mij... ...dat album wat ze een jaar of wat geleden... ...ik geloof een jaar of drie, vier terug... ...hebben uitgebracht. Het was ook meteen... ...het, uh, ja, het laatste wapenfeit van Lisa Brammer... ...want die is uit uh, de band uh, gestapt. En daarom heet het ook Loep. Um, tot aan het nieuwsflitsje... ...van half zeven. Een klassieker. Want daar hebben we dan nog wel... ...mooi de tijd voor... Super Tramp and The Fool's Overture We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. <laughs> Of his pride. everyone was laughing up until the day he died. Oh, though the Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het RIVM meldt vandaag een recordaantal nieuwe coronabesmettingen. Er zijn er ruim 16.000, bijna 3.700 meer dan gisteren. Het kabinet geeft morgen een coronapersconferentie. In Oostenrijk komt mogelijk een lockdown voor ongevaccineerden. Als de coronacijfers blijven stijgen en 30% van de IC-patiënten corona heeft... dan gaan de regels in, zegt bondskanselier Schallenberg. Ongevaccineerden mogen hun huis dan alleen uit om te werken boodschappen te halen of voor een wandelingetje. Een man is in hoger beroep tot 30 jaar cel veroordeeld voor de moord op een voormalig zakenpartner in Breda. Die werd in 2019 in een garagebox vastgebonden en in brand gestoken. Het weer, vannacht kan het in Limburg licht vriezen. In de rest van het land koelt het af tot ongeveer 8 graden. ...zat er een beetje achter, maar nou, dat was hem wel een beetje te horen. En Mary Jane Girls hadden er een hit mee, In My House. Daarvoor Duran Duran en Girls on Film. En voor de splits hadden we nog een hele mooie van Supertramp en Fool's Overture. Een lange versie van Pieter Tosh, zijn uitvoering Johnny B. Goods. En Johnny B. Good was natuurlijk de oorspronkelijke uitvoering van Chuck Berry... iets met Mick Jagger opgenomen en later ook nog uitgevoerd, geloof ik. Ergens bij Pink Pop Don't Look Back. Maar in 1987 is hij overhoop geschoten. toen kwam er een einde aan het leven van deze Peter Tors. Zijn bestaat nummer hoor. Johnny B. Good van Chuck Berry. Dat was de originele uitvoering. Waarom zeg ik dat? Omdat ik dan weer gewoon een beetje weer in de lijn van de volgende... Wat zeg ik, het lijn van de vorige, een beetje een nummer weer kan draaien wat weer terug gaat naar waar het begonnen is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oftewel de Mary Jane Girls in het begin van dat vlogje doen we nu eventjes met Vicky Sue Robinson het eventjes over. En het nummer dat hij Turn the beat around. Turn around, Wel iets gebeuren en dat doet het dus weer niet voor de zoveelste keer. Ja, je, je, je zit iets aan, maar het wordt hoe langer hoe leuker. Nou, er is hij dan. The Beatles and Something. Something in the way she moves. me like no other lover. Helemaal niet bedoel ik dat ik uh, nog even tussendoor er wat zei. Maar ja, dat was, uh, was even wel nodig. Omdat uh, het uh, systeem een beetje uh, uh, in de steek liet. Maar goed, uh, de, de Beatles met something. Waarom kom ik erop? Vanmorgen bij Radio 1 uh, werd er weer een onthulling gedaan... dat er weer iets gevonden is van de Beatles. Dit was trouwens uh, geschreven door George Harrison. Iets altijd heel apart. Uh, nummer is al 50 jaar oud. Uh, maar dat nummer, uh, wat ook weer ontdekt is... was ook van de hand van George Harrison. En uh, Jorik van Noorden die heeft daar uh, het een en ander over gezegd. Het was best wel heel interessant. Voor 7. ik vraag me af uh, of Jorik dan een avondje ervoor... toch niet uh, te laat is doorgegaan met optreden. Nou, dat denk ik niet. Maar goed. Uh, we gaan op uh, naar Alteur de Divem. FM. Dus om 7 uur gaan wij uh, daarmee beginnen. En een van uh, de nummers die je misschien daar zou kunnen verwachten... Maar ik denk dat deze groep al veel te groot is voor Alternative FM. Daan Drakenmeer is een Nederlandse band. Ze komen uit, uh, dacht ik, uit Rotterdam, Dordrecht. The Rats on Raps en Osaka. Ik vind het een van de, de mooiste nummers van de Nederlandse bonum van dit jaar. Dat ook even gezegd hebben. Straks weer een nieuwe aflevering van Alternative FM. Tot zo.